Uit een peiling onder de bezoekers van de vakantiebeurs bleek dat ze dit jaar 3300 euro aan de vakantie willen besteden. En dat is drie keer zoveel als de ruim 1100 euro die ze vorig jaar gemiddeld aan hun vakantie uitgaven. Conferentier Seth Gaikema speelt vanavond in Groningen zijn allerlaatste voorstelling.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 In zijn laatste voorstelling, wat ik nog zou willen, blikt hij terug op zijn carrière. En vanavond voor het laatst dus. Shorttrack-schaatster Jorien Termos is Europees kampioen geworden. Ze won in Dresden de afsluitende 3000 meter en pakte daarmee met grote overmacht de titel. Het is voor het eerst dat een Nederlandse vrouw Europees kampioen Shorttrack is geworden. Bij de mannen bemachtigde Niels Kerstel de bronzen medaille. Hij eindigde als vierde, maar schoof op naar de derde plaats nadat Cinky Knecht werd gedisqualificeerd. omdat hij bij de aflossing met opgestoken middelvingers over de finish was gekomen.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 Vanavond in Cairo Brandpunt: flirten met de dood. Wat doen ongeoefende skiërs buiten de piste? En Noord-Korea: een met gevaar voor eigen leven gefilmde undercover reportage achter het laatste ijzeren gordijn. Dat en meer in Cairo Brandpunt vanavond om vijf over half elf op Nederland 2.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 Goedenavond, het is het weekend waarin de voetbalcompetitie weer werd hervat. Ajax-PSV sprong er op voorhand uit en er viel in die wedstrijd één doelpunt. Sjeun in één keer spelen, goed gedaan. En daar is de goal van Sigtorsson. Mooie lange aanval, maar wat doet Sigtorsson zo helemaal vrij voor keeper Zoet. Ja, volop aandacht voor de topper natuurlijk... en voor de rentrée van Brian Ruiz op de Nederlandse velden. Op het ijs was er dit weekend een Europese titel en een wereldtitel te winnen. Die wereldtitel was bij het lange baanschaatsen. Op het WK-sprint was er maar één man die aanspraak mocht maken op de gouden medaille. Michel Mulder, 27 jaar uitzwollen, maakte vorig seizoen zijn debuut op een WK, won dat WK meteen... en nu op zijn tweede WK-sprint pakt hij andermaal de titel. De Europese titel stond op het spel bij het Short Track. En ook daar was Raken van Nederlandse suprematie. Jorien Ter Mors zette haar tegenstanders te kijken door ze op een ronde te rijden. Ja, op het moment dat je een ronde hebt gepakt weet je eigenlijk dat je kampioen bent. Dus dat is uh, mooi geweten uh, met nog 17 ronden te gaan of zo. Onze top 5 maken we vanavond compleet met hockey en voetbal uit Italië. En natuurlijk nemen we ook de eerste week van de Australian Open door. Goh, we gaan beginnen met de door onze redactie volledig ondemocratisch gekozen top 5... gaan we eerst terug naar eerder deze avond. Ajax versloeg in eigen huis PSV met 1-0... door een goal in de tweede helft van Kolbein-Sichthor Ajax-trainer Frank de Boer was natuurlijk tevreden met het eindresultaat... al liet de uitvoering soms wat te wensen over. Nou ja, vooral de kansen die we weggegeven hebben. Ik denk dat er waren heel veel momenten dat er heel scrimmage is... en dat er eigenlijk altijd een PSV er uiteindelijk doorheen kwam. Ja, ik vind dat dat mag niet op dit niveau, dan moet je resoluter... Optreden. <coughs> Daarnaast het storen vond ik uh, kon beter. En dat zag je ook in de tweede helft dat Soet daar veel meer moeite mee had. Dat is een woord voor hè, gemakzuchtig. Nee, dat zeker niet. Alleen uh, ja, je moet ook wel eens uh, sneller anticiperen. En uh, als bijvoorbeeld uh, Soet een driehoekje gaat maken met. Uh, met schaars, dan weet hij dat hij op dat moment naar Rieke gaat. Nou, dan moet de dan moet zijn Willem, man Willems al loslaten. En dat deed hij dus een seconde of anderhalf te laat. Ja, en dan kom je eigenlijk te, tussen de linies te spelen. Dat in balbezit is het goed, maar in balverlies is dat niet goed. Dan nou kom je in de rust, dan eerst denk ik dat je even stil bent. Of ga je meteen los? Nee, nee. Keek. Ik uh, was vandaag vrij rustig hoor en uh, ik ga altijd ik laat eerst die jongens gewoon zelf even praten en nadenken wat, ze, uh, wat beter kan en daarna uh, pak ik het woord. Wat heb je dan gezegd? Dat het moest vooral beter. Nou ja, vooral wat ik zei. Het storen hè? en het resoluiter optreden. Daarnaast vond ik ook dat we aan de linkerkant steeds gevaarlijker werden. Uh, Ruiz had toch problemen met uh, Boylissen. Nou, daar konden we meer mee doen. En dan kozen we soms naar de lange bal. Uh, naar naar Scheunen of naar Kolbein. Terwijl we daar twee of drie tegen twee konden uitspelen. En uh, dat heb ik gezegd op dat moment. Je hebt een spits... Uh, bij Ajax, die het niet makkelijk heeft. Spitsen bij Ajax hebben het niet makkelijk. Ben je mee eens, hè? De laatste jaren zeker niet. Nee, die moeten veel van jou en van iedereen. Die moeten veel, ja. Wat moet het voor zo'n jongen trouwens geweldig zijn? Geen 4-0 winnen, 1-0 winnen, 1 goal, hij, toch? Ja, voor een spits, fantastisch. Maar nogmaals, als je tegen dit soort tegenstanders 1-0 steeds wint, dan teken ik voor hem. Nee, jij wil meer. Jij wil ook dat veldspel beter wordt. Je gaat toch niet zeggen dat je met één uur allemaal kan... Nee, nee, oké. Okay. begrijp me goed dat ik heel graag met heel goed spel PSV zou willen verslaan. Nou, de de Vlagen waren een paar goede momenten... maar het kan zeker veel beter en moet veel beter. Het is toch een bizar gegeven dat jouw werkvriend... een directe concurrent PSV, ja, die heb je gewoon een klap toegediend. Die komen niet meer terug. Geven ze ook wel toe. Die is klaar, PSV. Daar ben je vanaf. Ja, als wij er niet vanaf zijn, dan zijn de andere teams die er nog om de titel vechten er vanaf. Nog een klap aan, hè? deze woensdag wil je ook een klap uitdelen. Graag wel, ja, als het kan, ja. Want aanstaande woensdag speelt Ajax de bekerkraker tegen Feyenoord. Dan de verliezer van dit weekend, PSV. Je zou verwachten dat Joep Schreuder een zwaar gedesillusioneerde trainer... Philip Cocu voor de microfoon zou krijgen, maar dat viel reuze mee. Ja, ik denk dat wij een prima wedstrijd gespeeld hebben hier in de arena. Waar we eigenlijk... Ja, te weinig hebben gekregen. En uh, ja, dat ligt ook voor een groot gedeelte aan onszelf. Uh, wederom, uh, denk de, zeker de eerste helft, hebben we echt uh, denk ik zes, zeven uitstekende mogelijkheden gekregen. Ja, die moeten erin, en dan zit je anders uh, in de rust. Ik moet wel zeggen, ja, de tweede helft hebben we ook qua werklus en strijd. Uh, alles uit de kast gegooid. Uh, wel na rust. Een Ajax waar we meer moeite mee hadden om de grip erop te krijgen. Uh, de eerste tien minuten een kwartier. Maar daarna toch wel weer beter. Ja, nou een goede voor hun beslist. En uh, ja, dat is een beetje een terugkerend verhaal voor ons. Ja, dat is het zeker. Hè? Uh, rendement, efficiëntie. Wat kan een trainer daarmee? Nou ja, ik denk dat het voor iedereen frustrerend is. Omdat, uh, ik denk, uh, we proberen op te bouwen van achter. We spelen een spel, we, we, we counteren. Uh, we spelen vanuit de reactie, we kunnen opbouwen. Dus, dus uh, we laten zien dat we alles in huis hebben als, als team. Uh, zeker in Uiterste Ajax denk ik dat we uh, ja, uitstekend voor de dag zijn gekomen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel... Om het rendement wat je haalt, uh, zo'n wedstrijd tegen Utrecht, daar gaan, gaan alle ballen erin. Uh, maar het gebeurt te vaak dat we maar echt goede mogelijkheden, dus 100% kansen niet afronden. Ja, en dat zal toch anders moeten, wil je, moeten we, willen we uh, er nog een uh, succesvol tweede helft van maken. Je wilde lef tonen vandaag en dat had PSV de afgelopen jaar best wel eens moeite mee in Amsterdam. Dat is gelukt, wedstrijdinstelling enzovoort. Kun je alleen maar tevreden over zijn? Ja, ik, ik, over de wedstrijdinstelling uh, van de spelers en de manier waarop we uh, ons gepresenteerd hebben... Ja, daar kan ik alleen maar tevreden over zijn. Dat Tosso Boeze dat hebben gedaan met lef, met durf. Ze zijn proberen te blijven voetballen, ook onder, uh, onder druk van Ajax. Nou, uh, soms lukt het niet, maar een aantal keren met heel veel lef uh, lukt het wel... Uh, nou, je weet dat Ajax ook goed uh, positiespel kan spelen. Dus je moet heel veel energie uh, erin stoppen om daar goed, goed druk op te geven. Nou, dat hebben we gedaan. En, ja, ik denk dat, uh, dat we niet uh, hebben verdiend om hier te, te verliezen vandaag. Is het een kwestie van scherpte voorin? <clears throat> nou, kijk, ik, ik denk niet dat het een kwestie van scherpte is. Omdat dat, uh, iedereen die in, die in die mogelijkheid komt die, die, die willen maken. Misschien wel te graag zijn willen kunnen maken. dat kan dan weer tegen je gaan werken. Maar Kijk, je kan wel een aantal kansen missen. Dat, dat hoort ook bij het voetbal. Niet elke bal gaat erin. Maar ja, wij mogen wel wat meer rendement uit de mogelijkheden halen... zodat het ook uh, wat rust aan het, aan het helftal geeft. Uh... Dus de conclusie is allemaal duidelijk. Het gaat zo slecht niet met PSV. En tegelijkertijd, Filip, is dit een bizar gegeven... dat het nog niet eens 20 januari is. Je bent uit de beker, geen Europees voetbal en... Deel je de conclusie dat PSV is uitgeschakeld voor de titel? Voor het 60 achterin volgende jaar? Nou, ik vind dat de afstanden wagens dus aan de groot is. En uh, Vitesse, dat, uh, dat wij het wordt titel, uh, maar dat heb ik ook uh, na de winterstop meteen niet gedaan. We, we moeten niet over een titel praten. Want we staan niet in de positie om daarover te praten. Als je zeven uh, staat waar we, waar we stonden, dan moet je niet uh, praten over een titel. Dan moet je op de korte termijn uh, resultaten zien te halen. Wel met het voetbal wat we hebben. En, uh, nou, dat is vandaag niet gelukt. We hebben wel een goede wedstrijd gespeeld. En dan nou moeten we weer vooruitkijken uh, op de korte termijn. En niet uh, over een kampioenschap praten. Slotvraag. Wat geef je nou alle mensen mee die, die ook een uh, warm hart voor PSV mm. hebben? Het is nog 15 keer 90 minuten. Ja. Nou, je kan alleen maar zeggen dat wij 15 keer 90 minuten laten zien wat we vandaag hebben laten zien. Die garantie die kan ik iedereen geven. En als we dan wat zorgvuldiger met de kansen omgaan, dan zullen we toch nog wel een aardige race neer kunnen zetten. PSV staat nu 14 punten achter op de koplopers Ajax en Vitesse. En opvallend, de complete top vier wint dit weekend... want ook Twente en Feyenoord pakken de volledige drie punten. Later in deze uitzending meer over Ajax-PSV... en dan met name ook over de terugkeer van Brian Ruiz op de Nederlandse velden. Maar nu eerst tennis, want de eerste week van de Australian Open zit erop. Eigenlijk een week waarin voornamelijk over de hitte werd gesproken. Veel aanleiding om te praten over tennis was er misschien ook nog niet... want heel veel spectaculairs gebeurde er niet tot afgelopen nacht. Want toen ging titelfavoriete Serena Williams eraf tegen Anna Ivanovic. Mark Brassen, goedenavond. Het hoogtepunt van deze week. Ja, of dieptepunt. Het is maar hoe je het uh, bekijkt, inderdaad. Nou ja, kijk, het, niks gebeurt. We hebben natuurlijk genoten van, van twee Australische tieners, hè, van Kirgios en, en Kokinakis. We hebben een geweldige partij gezien van Leighton Hewitt tegen Seppi. We hebben Del Potro eruit zien gaan. We hebben een, een, een lucky loser uit Frankrijk in de vierde ronde. Stefan Robert gaat vannacht spelen tegen Andy Murray. Maar ja, toch, uh, ja, Nali worstelde, Sharapova worstelde. Maar toch, ja, de grote verrassing uh, was inderdaad de uitschakeling uh, van Serena Williams tegen Anna Ivanovic. Ja, het verschil zeker bij de mannen tussen de, tussen de top 4 de top en, en wat daarachter zit. Eh, top 8 misschien, maar wat daarachter zit is toch wel redelijk groot. Djokovic, Murray, Nadal, Federer. Vrij probleemloos allemaal in, in, in drie sets. Eh, door naar, naar de vierde rondes, kwartfinales. Ja, het, het toernooi moet inderdaad, Gert, nog wel echt gaan beginnen. Ja. Even nog over uh, die partij van uh, Ivanovic tegen Williams. Ze won in de voorgaande vier duels geen set hè, tegen de nummer 1 van de wereld. En ze zijn afgelopen... Williams is ook maar een mens. Ze wat heel opvlucht. Ja. Ja, nee, Williams is een mens, ze was inderdaad opgelucht, Eén uh, kanttekening, Williams uh, niet fit, ze wilde dat zelf niet als excuus aanvoeren, want dat zou de glans weghalen bij Ivanovic die een fantastische wedstrijd speelde, maar uh, Serena Williams geblesseerd geraakt, Voorafgaand aan haar vorige partij in de derde ronde, rugblessure, nou dat was in de tweede en derde set duidelijk te zien, ze bewoog niet echt goed, uh, ze was steeds een, een stapje te laten, voetenwerk was niet meer uh, verzorgd, ja dan kan ze de ballen niet hard en zuiver slaan. Ivanovic nogmaals geweldig gespeeld. Die heeft daar uitstekend van geprofiteerd uh, gespeeld zoals je moet spelen tegen Williams. En inderdaad Serena Williams is dan ook maar een mens die fysiek in orde moet zijn om haar beste tennis te spelen. Ja. En als ze dat niet is, ja, dan kan ze dus ook verliezen. Tegenstander voor Ivanovic in de volgende ronde is een, een jonge Canadese, Eugenie Bouchard. En wat is ja. hij? de nummer 30 van de wereld? 30, nummer 30 van de wereld. Won van Casey Delacroix, een speelster uit Australië. Ja, kijk, Ivanovic heeft natuurlijk al een keer in, in de finale gestaan in Melbourne. Dat was in 2008. Ze weet wat het is om die tweede week te halen. Want dat zijn wel dingen die natuurlijk meespelen. Um, belangrijke wedstrijden spelen, kwartfinales, halve finale spelen. Ja, goed, ze speelt natuurlijk tegen die Eugenie Bouchard. Dat is een meisje uh, dat er aankomt. Um, maar ja, de weg naar de halve finale uh, ligt nu wel open voor uh, Ivanovic... En dan gaat ze misschien spelen tegen Nali... die vannacht haar partij van de Russen in Makarova won. Dus het ziet er goed uit voor, uh, voor Anna Ivanovic. Die Bouchard ja, heeft nog weinig ervaring... en daar zou Ivanovic van kunnen profiteren. ja, Je zei net al iets over de mannen. Djokovic, Nadal, Murray en zelfs Federer. Zij cruisen door het toernooi, mag je dat zeggen? Ja, dat mag, je, dat mag je inderdaad zo zeggen. En, maar nu, nu gaat het uh, spel gaat echt beginnen. We krijgen komende nacht... Nou ja, eigenlijk uh, morgenochtend is dat uh, Nederlandse tijd... Federer tegen Tsonga. Dat is echt de eerste heel erg grote test voor, uh, voor Roger Federer. Tsonga waar hij het uh, vaak lastig mee heeft uh, gehad in het verleden. We hebben vandaag Djokovic gezien die makkelijk won van uh, Fornini. We hebben Wawrinka gezien die won van Robredo. Allebei in drie sets. En nu krijgen we een kwartfinale Djokovic tegen Wawrinka. En dan herinneren we ons nog steeds... Uh, die partij van vorig jaar in de vierde ronde... Djokovic, Wawrinka, twaalf, 10 in de vijfde set... Uh, in het voordeel van Djokovic, een partij die Wawrinka had moeten winnen. En dat is dan wat je misschien bedoelt, Gert... met het eerste, de eerste week uh, viel niet zo heel veel te genieten. Kijk, je, de wedstrijden die je herinnert over een paar jaar... van de Grand Slam toernooien... dat zijn de grote jongens die tegenover elkaar staan... die vijf sets volle bak spelen waar het niveau hoog is... waar het ergens om gaat, die aan elkaar gewaagd zijn... waar emotie in zit, waar fantastisch tennis in zit... Dat zijn de wedstrijden Nadal-Federer, Nadal-Djokovic, Andy Murray tegen Djokovic, Murray-Nadal. Ja, dat zijn de wedstrijden die je over een paar jaar gaat herinneren. En dat moet inderdaad nog gaan komen in de tweede week. Ja. Voor welke partij zit jij je wekker vannacht? Of kun je... Pff. Nou, ik denk, ja, Nadal speelt de derde partij, dus dat zal morgenochtend zijn, speelt hij tegen Kai Nishikori, daarvoor, uh, ik hoop dat ik dat ga halen, Sloan Stevens tegen Victoria Azarenka, dat was vorig jaar een halve finale, dat is nu dus een vierde ronde partij, uh, een wedstrijd met een verhaal, de twee hadden vorig jaar wat ruzie, Azarenka nam een, nam een time-out, een medische time-out, Sloan Stevens dacht dat er niks aan de hand was, nou, het ging niet allemaal even vriendelijk toen, uh, Azarenka ging door, won uiteindelijk het toernooi, dus ja, die we staan vanavond ook tegenover elkaar. Uh, dat zou wel een mooie partij kunnen zijn. En dan daarna Nadal en Nishikori. Maar de hoofdact blijft toch het Songaat tegen Federer. Nou, als jij je wekker zet, dan hoor ik het uh, morgenochtend wel. Dankjewel, Mark. Graag. Ja. NOS langs de lijn Tot 11 uur met sport en muziek.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 Somewhere down the road when somebody plays at the end of the line purple haze Happy to feel that At the end of the line, of the And it don't matter if you're by my side the the line, the I'm satisfied Een gelegenheidsband met toch wel aardige namen, zou ik uh, zo willen zeggen. George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. En dit was The End of the Line. <kuggen> Excuus. Op zondag pakken we altijd vijf mooie, opmerkelijke, vreemde of indrukwekkende momenten... en prestaties uit het sportweekend. Samen vormen ze onze top 5. We beginnen op het ijs. Nummer 5: Het gevaar zit onder helm 31. Termors is veel te sterk... Ze heeft een ronde voorsprong genomen en de vlag kan uit. Kijk nu toe hoe Knecht naar voren glipt, langs Grigorev En dat is heel knap, maar dat gebeurt in de laatste ronde... ...waarin Victor Aan de overwinning niet meer afstaat. Daar is de Europese kampioenen. Jorin Termos, Hulde, een grandioos toernooi. Deze twee gaan het doen, een strijd om de Gouden medaille En net als vorig jaar laat Knecht zich wel of niet ringen horen. Wat een gevecht tussen twee fenomenen en Victor Aan trekt... Het dan toch naar zich toe. Een historische prestatie voor Jorien de Mos op het EK Shorttrack in Dresden. Ze werd voor het eerst in haar carrière Europees kampioen. En daarnaast werd ze ook nog eens de eerste Nederlandse met een Europese titel. Toch werd hij een beetje overschaduwd door een opmerkelijk incident rond Shinky Knecht. Hij kreeg een rode kaart en werd uiteindelijk gedisqualificeerd. Edwin Cornelissen vat de laatste dag van het EK samen. Het lijkt de voorbode voor succes voor Nederland op deze finale zondag... Jorien Ter Mors legt op de 1000 meter een stevige basis voor de Europese titel. Wat volgt is de superfinale. Daar moet ze de titel veilig stellen. En de vlag kan uit, want Jorien Ter Mors gaat voor het eerst in haar carrière de Europese titel opeisen. Ja, het lijkt alsof de concurrentie Fontana, Christy het moeie hoofd al in de schoot geworpen heeft. Wetende dat deze titel voor Jorien Ter Mors is... Ja, ik denk dat het ook wel een beetje was. Uh, misschien uh, niet helemaal goed berekend dat ze toch nog uh, een kansje hadden. Klein kansje misschien wel, maar ja, een kans is een kans. En uh, uiteindelijk lieten ze me gaan, dus het was voor mij uh, ja, een makkelijk cadeautje eigenlijk, de drie kilometer. Precies, want er kwam een tussensprint aan. Toen zagen we jou uh, demareren. Ja, je, je zet dus op een rondje, je pakt je je punt. Uh, dan weet je dat het beslist is natuurlijk. Ja, op het moment dat je een ronde hebt gepakt, weet je eigenlijk dat je kampioen bent. Dus dat is uh, een mooi geweten uh, met nog 17 ronden te gaan of zo. Dus. Daar is de Europese kampioene. Jurien Termors Hulde, een grandioos toernooi. We zagen je ja, euforisch over die, uh, over die streep komen naar de superfinale. Want wat is de betekenis van zo'n individuele titel, Europees kampioen? Nou ja, ik ben gewoon heel blij dat het uh, uiteindelijk uh, lukt hier. Ik probeer al twee jaar Europees kampioen te worden. En uh, nu uiteindelijk uh, lukt het, dus dat is wel uh, heel mooi. En het blijft niet bij die ene gouden plak voor Jorien Ter Mors. Ook met de relayploeg is het raak. En de dames staan daar met de, de vingers in de lucht. Vier om precies te zijn, Sanne van Kerkhoff. Ja, de vierde rij, is toch Europese titel. Dat is ook naar Ziek. Ja, en dan het toernooi van Shinky Knecht. Hij eindigt, individueel, uiteindelijk als derde. Consolideert zijn positie in de superfinale. Nadat hij in de duizend meter al eerder is uitgeschakeld. Dan komt de relayfinale met de andere mannen van Nederland. De inzet is goud. Het wordt uiteindelijk zilver. Daar is Knecht. Met in zijn kiel zocht Victor Aan. Deze twee gaan het doen. Een strijd om de gouden medaille. En net als vorig jaar laat Knecht zich wel of niet ringen In de slotronde door Victor Aan. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. De slotrijder, Shinky Knecht, komt over de finish. Is verslagen. Maar hoe doet hij dat? Met twee middelvingers omhoog. En een schopbeweging met de schaats. Het lijkt alsof alle frustratie er in één keer uitkomt bij hem. ja, gewoon uit het hele weekend eigenlijk dus ja. Ja, optelsommetje. Inderdaad. Of had het ook nog met deze relay finale te maken? Nou, ja, een heel klein beetje, maar niet uh, het grootste zal hem toch in de individuele gebeuren. Beschrijf eens die laatste meters dan uh, voor die finish. Wat spookt er dan door je hoofd heen? Ja, dan bal ik gewoon. Van, ja, dat is eigenlijk het enige. Ja. Je lijkt behoorlijk stuk te zitten. hè? Je ja. lijkt een beetje stuk te zitten. Dat valt wel wat mee hoor. Ja? ja? Ja. Hoor een beetje een breekbare stem? Ja, ja dat is zo. Maar het, het hoort erbij hè? Hoe kijk je terug op dit toernooi? Nou ja, ik kwam weer om te winnen en als je dan derde wordt, dan is het gewoon ontzettend zuur. Ja. Kan je jezelf iets verwijten? Soms, maar de meeste gevallen niet. Dus, dan lag het ook aan anderen? Ja. Voel je je benadeeld? Nee, nee. Sommige dingen, ik was gewoon een paar keer op de verkeerde plek en dan euh, zit het je gewoon niet mee. Ja. En dan zien we de scheidsrechter naar de Nederlandse kleedkamer gaan. Oké, okay, I wish you the red card to Shinky. Sh voor zijn verhaal na de finishlijn. En de grote verhaal dat hij deed. En zijn verhaal. Hij houdt twee individuele vingers. naar de um, Russische skater. En dan geeft hij een massive kick up as well. Een rode kaart dus voor Shinky Knecht vanwege dat gedrag na de finish. En dan begint het grote gissen wat zijn hier de consequenties van. Shinky Knecht wordt nog wel opgeroepen voor de medailleuitreiking. Maar hij is zo de weg kwijt dat hij niet eens op het podium verschijnt. Niels Kerstelt haalt de bronzenplak op. En ondertussen zien we bondscoach Jeroen Otter en met hem Arie Koops en Will O'Reilly... de gang op en neer lopen, steeds maar weer pratend met de officials van de ISU. Want er lijkt grote onduidelijkheid te bestaan over de consequentie van een rode kaart. Nou, voor mij is die uh, status niet zo onduidelijk, maar voor die ISU bleek die wat onduidelijk te zijn. Hoe is die status dan? Status normaal gesproken, als je een rode kaart krijgt, dan word je uit het, uit het toernooi gehaald. Alleen de ISU die, die kwam met een andere, andere beschrijving rondom de rode kaart. En we wachten nu op, op wat, wat de ISU denkt te doen. Wat is hun omschrijving dan? Ja, dat, dat, ik hoorde drie verschillende omschrijvingen. Eén van de hoofdscheidsrechter yeah. en één van de ISU-rap en één van de directeur sport. En alle, alle drie kwamen met een andere... Ja, een andere uitleg. Het leek wel dat die rode kaart opeens weer oranje werd, tot geel, tot uh, transparant. Oh. Dus ja, ze, ze, ze hadden er wat moeite mee. Uh, maar ik denk dat ze nu zelf ook de regels gaan lezen. Wij, wij als coaches kennen dat over het algemeen net even wat beter dan de dan die administrators van, uh, van het kantoor. Ken je ook de regels voor wat betreft consequenties? Op de langere termijn uh, bestaan er dan ook schorsingen, dat soort dingen? Nee, dat, dat, is, dat is anders. Dat is bij een, een, een opeentelling van een aantal kaarten zou dat kunnen, kunnen zijn. Nee, het heeft geen enkele consequentie voor zijn Olympische spelen. But should he get another red card before the Olympics or at the Olympics, he would immediately be off the ice for the oh, remaining. Maar voor deze classificatie is het een bronze all-round medal? Wat betekent dat? Ik wacht op confirmatie. Er volgen wat onzekere uren. Er wordt veel over en weer gebeld, gepraat, gespeculeerd. En dan komt het beslissende telefoontje van de ISU. Shinky Knecht is, omdat het een individuele daad is, uit alle individuele klassementen geschrapt. Moet dus ook zijn bronzen medaille inleveren. Die gaat naar Nieuwskerstot. De relay prestatie, zilver, blijft staan. Ja, ik had het natuurlijk beter niet kunnen doen. Maar... Het zijn emoties en uh, dat hoort bij sport. Dan gaan we verder met onze top 5. En dan gaan we via Dresden naar Delhi. Terug naar Schiphol. Nummer 4. Hier staat hij dan. Paul van As. 3,5 jaar bondscoach inmiddels. En nog altijd geen hoofdprijs gewonnen. Daar is de treffer Billy Bakker. Constantijn Jonker. Constantijn Jonker met zijn tweede. Bob de Voogd. Hofman, Hofman, jouw ja hoor. De oh. Ja, ja, ja, ja, Constantijn Jonker. Het krachtsverschil is zo groot tussen beide ploegen. En dan blijft het bij 7-2 en is Nederland winnaar van de eerste editie van de Hockey World League. En bondscoach Paul van As pakt hier zijn eerste prijs. En die Nederlandse hockeyploeg is inmiddels teruggekeerd op vaderlandse bodem. Gisteren won Oranje dus de eerste editie van de Hockey World League in Delhi. In de finale werd Nieuw-Zeeland verslagen. Bondscoach Paul van As, goedenavond en nogmaals gefeliciteerd. Goedenavond Gert, ja dankjewel. Uh, hoe kijkt u terug op uh, dit toernooi? Nou, met uh, heel veel trots. Uh, voor ons was het uh, een, een overwinning uh, op, op het juiste moment in de tijd. Gezien uh, de WK, die over vier maanden in Nederland ons uh, te wachten staat. En uh, wat, wat ook heel mooi is dat we tijdens dit toernooi uh, en Duitsland hebben moeten verslaan, en twee keer Australië hebben verslagen. Uh, en plus, dat gezien het format, je eigenlijk drie knock-out-wedstrijden speelt. De kwartfinale, de halve finale en de finale. Dus uh, in dat licht uh, uh, hebben we eigenlijk alleen maar uh, winst, uh, winst uh, behaald. En uh, dat zijn wat mij betreft de lichtpunten. Toch maar even met de, de slechte start te beginnen. Uh, de nederlaag tegen Argentinië. Er kwam nogal wat kritiek los. Heeft u ja, daar in India iets van meegekregen? Ja, natuurlijk, ik heb daar wel wat mensen, maar ik heb eigenlijk iedereen ook gezegd, doe nog maar even rustig. We hadden voor die periode vijf oefenwedstrijden gewoon uh, gewonnen. En ik, wist dat we, ik voelde dat we weer op de juiste weg waren. Er zijn soms altijd omstandigheden die mensen niet weten. In dit geval speelden er wat, uh, wat blessures die uh, we onder ons hebben gehouden. En, uh, uh, dus het was ook helemaal niet in het licht van, van de voorbereiding. En ik heb toen wel gezegd, ja, als het niet uh, gaat draaien, dan, uh, da, da, dan wordt het anders. Maar... Ik was er vrij rustig onder en uh, gelukkig uh, heb ik de groep uh, heel goed ingeschat. Helpt het ook zo'n nederlaag? Nou liever niet. Uh, laat ik het zo zeggen, we verliezen liever niet. Maar als, als zo'n nederlaag er is, dan, uh, dan ben je wel extra getriggerd om, uh, om, uh, ja, om, het, om het recht te zetten. En uh, uiteindelijk gezien het hele toernooi hebben we dat uh, fantastisch gedaan en ik ben trots op die jongens. En de tactiek een, een beetje aangepast. Iets verdedigender dan u zou willen? Ja, dat wordt mij wel een beetje in de mond gelegd door, door journalisten, maar wat wel duidelijk is, ik zou willen zeggen, wij, wij hebben onszelf natuurlijk geëvolueerd uh, en we hebben eigenlijk afgesproken om uh, uh, met eigenlijk structureel één man meer onder de bal uh, te blijven. Dat is eigenlijk het, ja, het masterplan, zal ik maar zeggen, uh, wat nog wel eenvoudig te snappen is, maar moeilijk om uit te voeren. En uh, daarin hebben wij um, uh, gezegd, nou dan moeten we onze persvormen soms ook even wat aanpassen en wij spelen nu veel meer met de ruimtes. Laat ik het dan zo zeggen. En ja, anders wordt het een technisch verhaal. Dat is misschien helemaal niet interessant. Maar, en, en dan valt het wel op dat we soms niet, niet zo uitstappen zoals wij de laatste jaren wel, wel deden. Maar dat doen we nog steeds wel. Alleen we wisselen het meer af. En bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in de finale. Dat leende zich er meer voor om, om af en toe wel helemaal naar voren te stappen. En alles voor de man te zetten. En, dus we doen het nog steeds. En de uitslag was eigenlijk weer ouderwets, laat ik maar zeggen. Ja, afhankelijk van de sterkte van de tegenstander... om het maar even uh, simpel ja, samen te moet... vatten. Precies, ja. ja. ja Welke rol hebben de spelers daar nou in gespeeld? Want u zegt zelf al van... ja, dat is mij een beetje in de mond gelegd... dat we wat verdediger zijn gaan spelen. Nee, nee hoor, dat kan ik gelijk weer, uh, weer leggen... want anders krijgen we dat weer. Uh, uh, wij hebben, we zijn na het EK met z'n allen gaan zitten. We zijn uh, gaan zeggen... we hebben dit gezegd... Van, we moeten toch iets meer opletten op onze countercontrole... in zijn algemeenheid. En daaruit zijn een paar uh, dingen... Uh, naar voren gekomen en hebben gezegd oké, okay, dan gaan we het een en het ander proberen eerst zijn we begonnen met een heel ander systeem maar dat heb ik snel verlaten naar een week of drie, vier hebben ik gezegd, nou dat gaan we niet doen dat wijkt te veel af en uiteindelijk is dit, uh, wat wij nu doen, is eigenlijk de vorm die uh, gezamenlijk geboren is zo moet je, moet je dat zien, in, in volwassenheid met elkaar, met begeleiding en, uh, en, en, en, en spelers nope. en uh, daar zit namelijk ook een heel groot stuk van de winst uh, twee keer winst op Australië. Ook al was Australië niet in de sterkste formatie. Uh, winst ook op Duitsland. Ook daar een aantal hele sterke spelers er niet bij. Wat zeggen die overwinningen desondanks voor u? Ja, heel veel. Want wij hadden ook Vergaan er niet bij. En Jelle Galema hadden wij ook thuis gelaten. Dus, uh, en daarbij, Australië heeft uh, Jamie Dwyer er niet bij. En, uh, dus een paar, maar die is ook al 35 inmiddels. Dus we moeten ook niet doen alsof dat... Uh, uh, ze zijn echt hier met hun sterkste team gekomen. Alle teams die we... Uh, die hadden meer Interlands op het veld. Significant meer dan wij. Uh, Australië, Duitsland, België. Had allemaal meer Interlands uh, dan wij. Dus wat dat betreft uh, moet ik zeggen... Uh, leg ik. Dat ...dat volledig naast meneer. Bent u te spreken over de opzet van die Hockey World League? Nee, eh, niet. Dat heb ik gelijk al gezegd vorig jaar in Melbourne... ...met de Champions Trophy. Maar eh, het is zoals het is. En eh, het mooie is... ...dus de poolfase doet er wel toe... ...want als je eerste wordt je, ...heb je makkelijker kwartfinale. het mooie van dit systeem is weer... ...dat je drie knock-out wedstrijden speelt. Kwart en halve en de hele finale. Maar wat zou u veranderd willen zien dan? Nou ja, het ouderwetse poolsysteem, daar zijn we meer gewend. En dat lijkt, ja, daar zijn we meer aan gewend. Dus dat is wat mij betreft prima. Maar ik ben hier ook aan gewend, als het zo moet blijven, om wat voor reden dan ook, heb ik er vrede mee. Maar ik vond het in het begin ook raar. Nou was er wel heel weinig publiek. Dat was overduidelijk zichtbaar. Met heel veel pijn en moeite werd er af en toe een redelijk gevuld vak in beeld gebracht. Jammer hè? Dat is heel erg jammer, maar dat heeft te maken met politiek... en de ligging van het stadion. Uh, dat, ik heb begrepen van de FIA, dit was de laatste keer... en voor de rest gaan ze India ook meer verdelen... en naar andere steden. Uh, en dat is fantastisch, want ik weet uit eigen ervaring... in Ranchi bijvoorbeeld, waar de Hockey India League de finale was... daar zaten 20.000 man in het stadion... en het cricketstadion daarnaast was ook nog helemaal gevuld... met een groot scherm. Dus dat kan in India. En ik heb het zelf ook meegemaakt. In Chandigarh was ook helemaal vol. Dus wat dat betreft is het inderdaad hartstikke... een, een echte gemiste kans, maar er wordt... Gewerkt. Wat zegt deze toernooi zeggen nou over de ingeslagen weg richting dat WK dat eind mei gaat beginnen in Den Haag? Ja, wij voelen ons sterk. Uh, dit is een overwinning op het juiste moment in de tijd. Uh, van de top, uh, toch een, een sterk, sterk toernooi. Veel sterker dan een EK natuurlijk. Hè. Dit, dit zijn de top 8 van de wereld. Dus wij, zijn, uh, ja, wij, hier, wij putten hier heel veel vertrouwen uit. Wat is de volgende test voor het Nederlands elftal? Nou, niet goed de, de competitie doorkomen met de groep. Uh, mijn trainingsthema's kunnen, kunnen brengen gedurende de competitie. Dat, dat is nog een heel gedoe. Uh, dat wordt nog lastig. Maar als we dat voor elkaar krijgen, dan, uh, dan staan we daar denk ik wel goed op. Het is altijd leuker, is Zo'n terugvlucht met een uh, bokaal erbij. Absoluut. Absoluut. Zeker. En nu vanavond thuis een, een goede borrel? Een goede nee, ben nog, ik ben nog op Schiphol. En uh, wij gaan, we hebben hier een afsluitend uh, borreltje. En dan, dan inderdaad wel lekker naar huis. Goed, dan wens ik u een uh, fijne thuisreis uh, voor straks. En nogmaals uh, de felicitaties. Hartstikke dank. Goedenavond. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.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 het is echt een geweldig nummer van Stromae. formidabele Doorgebroken met Allo Ondans in 2009. Die Belg, Paul van Haver. Gaan wij verder met onze top 5. We hadden net al hockey en short track. Nu gaan we naar het voetbal in Italië wel te verstaan. Nummer 3. Het is een fantastische kans. En, uh, ik denk een unieke kans om, om uh, een nieuwe carrière te starten. Montolivo in verticale trova Si muove Balotelli balla per lui. Balotelli con il destro. Largo, il tocco di Super Mario Balotelli. Minuto 14, ottima la palla di Kakà. Het is een, een menselijke band. En ik zie, ik kijk op die manier naar, naar mensen. Dus het is een menselijke band. Het is een warme band. Het is een, band, een vriendenband. Va Balotelli, Raffaele non benissimo. Maar Maietta riesce a mettere il pallone in uh, fallo laterale. Ik ben er zeker blij mee, anders was ik hier niet. Dus... Ja, Clarence Seedorf. Hij lachte onafgebroken de afgelopen dagen. Tegen Italiaanse journalisten, tegen de fans van AC Milan, tegen Mario Balotelli. Hij kreeg zelfs cakejes aangeboden tijdens zijn eerste persconferentie. Hij geniet van zijn nieuwe baan. Trainer van AC Milan. Maar vandaag moest hij echt aan de slag, want Milan speelde in de competitie tegen Hellas Verona. De wedstrijd is uh, inmiddels klaar en Milan heeft gewonnen. En ik ga erover praten met Emiel Schelvis. Emiel, goedenavond. Dag Gert. Ja, jij volgt het uh, Italiaanse voetbal. Je bent ook aan het, aan het werk en hebt met een ja. schuin oog uh, uiteraard zitten kijken. Nee, nee. wat want... ironisch kun je het verzinnen... dat Bilan zijn eerste overwinning boekt... met een strafschop, notabene. En wij weten natuurlijk allemaal... strafschoppen en Seedorf Dat is part of de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Ja. En ineens komt het gesprek met Balotelli... natuurlijk ook in een totaal ander daglicht te staan. Want ja, hij heeft natuurlijk Balotelli... de laatste twee keer gemist. Hij was daarvoor een absolute zekerheid. Hij, hij kon dat perfect wachten tot, tot de keeper... uiteindelijk toch naar een hoek ging... en dan de andere hoek kiezen. En ja, hij miste toen tegen Napoli, tegen Genoa. En nu moest hij die verantwoordelijkheid... Nemen. Dus daar heeft hij over gesproken, dus nu hoeft hij het gelukkig niet meer zelf te doen. Maar nu doet Mario Balotelli die overigens geen geweldige wedstrijd speelde zoals heel Milan, een hele moeizame avond had tegen Hellas Verona, de nummer vijf, die, die al heel driftig uh, Luca Toni miste en eigenlijk redelijk makkelijk overeind bleef op een enkel balletje. per ongeluk op de paal van Milan. Nee, het was uh, het was zwoege voor Clarence, die uh, slim lag uh, van, van uh, deze week heel langzaam, toch maar zeker, zeker in de eerste helft uh, verdween. Maar nu is hij weer uh, kamerbreed, zeg maar. Maar want ja, het zijn toch drie punten en die kunnen ze heel goed gebruiken. Ja, dat is het, hè? Want uh, een, een beter begin is niet denkbaar. Ook al is het spel dan nog niet om aan te zien. Hij wint. Nee, zo is, het. zo is het, maar hij heeft natuurlijk, als je kijkt naar zijn bank, ja, weet je Toen, uh, ik ben erbij geweest natuurlijk in de, in de jaren dat uh, Arrigo Sacchi mocht beginnen als trainer. Die kende niemand, maar die had wel iets opgebouwd. Die werkte met bepaalde schema's, die, die had een bepaalde reputatie in Italië van uh, hoe hij wilde voetballen. Daar zat uh, een idee bij, daar zaten zaten aankopen als Gullit en Van Basten en later Rijkaard bij. En dat werd heel langzaam, maar zeker een onoverwinnelijk elftal. Kijk, hij heeft nu, ja, daar zaten trouwens ook nog mensen als Baresi en Maldini om maar eens even twee uh, kanjes te noemen bij, dus... Ja, en als ik nu kijk... het is eigenlijk een, natuurlijk een beetje armzalig elftal. Dat heeft Ajax zelf ook kunnen ondervinden in de Champions League. Dus ja, je kan wel als een Tita Tovernaar worden beschouwd... en iedereen kan blij met je zijn. Maar als trainer ben je toch een redelijk machteloos figuur... als je weinig goede spelers uh, hebt. En hij had vanavond echt de beste die hij nog over had... had hij opgesteld, een logische opstelling gemaakt... met Honda, en gaan maar zeggen centraal achter Spits Balotelli. Maar er was nog niet zo heel veel van terug te zien. Dan nou kan het natuurlijk ook niet zo snel, maar toch... Ja, er zal uh, flink met de geldbuidelige moeten worden. Wil AC Milan echt weer een Italiaanse uh, laat staan... een Europese uh, uh, topclub worden? Ja, en, en anders kan de persoon uh, Seedorf ook iets voor elkaar krijgen... binnen deze spelersgroep. Hij heeft bijvoorbeeld al gezegd Mario Balotelli een lieverd te vinden. En ik begrijp uh, uh, van uh, het, het commentaar dat uh, de, penalty, uh, de gemaakte penalty... ook is opgedragen aan Clarence Seedorf door Balotelli. Nou, dat is dat niet dan... gezien. Oh, is, is dat dan nog een... een... Ja, een, een ja trof... hij kan nog misschien iets meer uit deze uh, huidige groep trekken. Maar veel meer dan een positie, uh, Laten we zeggen, in de subtop van Italië zit hij niet in. Als ze alles op de beker moeten gooien, sowieso om Europees voetbal te halen. En ja, laten we wel zijn. Kijk, de grens tussen zelfoverschatting en zelfvertrouwen is bij, bij Clarence altijd uh, dun geweest. Maar het heeft hem ook heel veel goeds opgeleverd. En we gunnen het allemaal van harte, want het is natuurlijk een ambassadeur. Het is ook een beetje, soms een beetje een merkwaardige man als het gaat uh, aan die, om, uh, om de zaken aan de andere kant van die flagrant dunne lijn. Maar goed, uh, ja, ik ben eerlijk gezegd uh, ervan overtuigd dat, uh, dat het de laatste oprissingen zijn van het Berlusconi tijdperk. Omdat we dat al gezien hebben met de verkoper van uh, Ibrahimovic en Thiago uh, Silva. De beste aanvaller misschien wel van de wereld. En uh, de beste verdediger. Ja, als je die twee jaar geleden laat gaan, moet laten gaan, dan is dat toch een slecht voorteken. En uh, dat hebben ze niet zomaar opgevuld, dat gat. Dus ik, uh, ik wens hem echt alle sterkte toe daar. Heel Italië lijkt hem te omarmen. Dat is waarschijnlijk ook precies de reden... dat hij graag in het buitenland werkt, Clemens Seedorf. Ja. Um, hoe heb jij daarnaar gekeken de afgelopen dagen? Ja, een beetje, een beetje met uh, de bekende gevoelens. Ik bedoel, uh, alle mensen, of het nou om spelers gaat... of bepaalde trainers worden als verlosser binnengehaald... nou, het is leuk natuurlijk voor onze Nederlanders... dat hij juist de eerste Nederlandse trainer is... die daar uh, aan de slag gaat in de serie. A ja, want dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Maar ja, je moet wel, je moet wel heel eerlijk zijn. Uh, de euforie rond zijn persoon is op zijn typisch Italiaans. Uh, het ontbrak er nog aan dat hij bij de BKC... ook nog een ere ronde ging lopen. En Clair speelt dat spel ook graag mee. Maar het is natuurlijk, ja, weet je, uh, hij is nooit weg geweest zei hij. Dat, dat komt al een beetje tikje overdreven over. Want dat ging ook met tranen bij Botafogo weg. Dus we, we moeten straks alle uh, romantiek en dramatiek er een klein beetje afkrabben. En dan moeten we kijken heel puur, en dat is bijna een beetje cynisch, naar het elftal van AC Milan, dan kom je weer bij hetzelfde uit. Ja, dat is gewoon op dit moment een, een AC Milan onwaardig elftal. En nogmaals gezegd, ik hoop dat hij nog ergens een spaarpotje heeft, uh, Berlusconi. Dat had hij wel voor om Balotelli aan te trekken. Dat was dan nog redelijk te behappen. Dat had hij ook om KK nog aan te trekken. En nu Honda dus blijkbaar ook, hoewel hij uh, uh, een, een clausule in zijn contract had, waardoor hij redelijk goedkoop weg kon bij uh, CSK Moskou. Maar het is toch allemaal niet uh, in de schaduw van het grote de Juventus en zelfs Napoli en Roma spelen veel en veel beter voetbal op dit moment. Dus Kleris heeft, uh, zoals we dat zo mooi zeggen, nog een hoop werk te verrichten. Ja. En uh, straks als uh... Maar ik moet zeggen, de witte rook van het pausgevoel een beetje is opgetrokken... dan uh, zullen we zien wat het waard is. Ja, want zijn er in Italië uh, geluiden zoals het geluid van Marco van Barster... die zegt van ja, misschien is het wel niet zo heel erg verstandig van Milan... en, ja, en ook tuurlijk. niet van Seedorf. Nee, jouw Italiaans is beter dan dat van mij. Ja, nee, maar goed, ik heb ook een commentaar gehoord... Van, van echte vooraanstaande analytici, maar ook van Capello. En weet je, ze zijn niet achterlijk, natuurlijk. Uh, trainers zijn... Uh, een paar uitgezonderd uh, die echt uh, het voetbal een beetje hebben veranderd en hij wil dat ook heel graag zijn, Clarence maar hij staat nog helemaal aan het begin van zijn carrière, weet je, maar, maar trainers zijn natuurlijk toch over het algemeen uh, uh, buitengewoon en zeer afhankelijk van de spelers die ze hebben en kunnen heel slechts, uh, in hele slechte gevallen en hele goede gevallen kunnen ze spelers uh, in positief opzicht veranderen, weet je, en, en ja, dat, dat is hem volgens mij niet zomaar gegeven, ondanks zijn charisma en ondanks, nogmaals gezegd, het enorm zelfvertrouwen dat hij uitstraalt. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik heb een beetje het penalty gevoel. Uh, dat is misschien wel mooi uh, uh, wat we dus ook in deze wedstrijd hebben gezien. Weet je wel, hij gaat er, gaat er maar weer gewoon achter staan. En ons, dat iedereen zegt, nee, dat is misschien niet zo heel verstandig... ...want doet hij het toch, dus ja... Nogmaals, uh, het wordt weer een hele interessante periode. Dat is wel een ding wat zeker is. Mooi Emiel, dank De eerste drie punten zijn in elk geval binnen voor uh, Clarence Seedorf. Emiel Schelvis was dat. We blijven in het voetbal, maar dan gaan we weer gewoon naar de Nederlandse competitie. Nummer twee. Kan Brian, Roe is het nog, herstelt Ajax zich van die uh, dreun in Eindhoven. 4-0 verloren op 22 september jongsleden. We gaan schakelen naar Bas Tichler en Andy Houtkamp. Blind naar Van Rijn. Ja, ik denk dat wij uh, een prima wedstrijd gespeeld hebben hier uh, in de arena. Van Rijn, bal breed, even uit de drukte naar Veldman. Ik uh, was vandaag vrij rustig hoor. Schöne, Schöne in één keer spelen, goed gedaan. En daar is de goal van Sigtorsson. Ja, voor een spits, fantastisch. Een mooie lange aanval, maar wat doet Sigtorsson zo helemaal vrij... Voor Zoet. We moeten niet over een titel praten, want we staan niet in de positie om daarover te praten. Zuchtelstom, de matchwinner, 1-0. Maar nogmaals, als je tegen dit soort tegenstanders 1-0 stelt, dan teken ik tegen niet voor. Ja, hoe gek het ook klinkt, maar je hoorde echt twee tevreden trainers... Frank de Boer en Filip Cocu. En die laatste die kon voor het eerst beschikken over Brian Ruiz. De man die PSV in de tweede seizoenshelft aan doelpunten moet helpen. Een reportage van Ragnar Niemeijer... die onder meer sprak met Willy van der Kerkhof, clubcorifee en analist... En normaal een kritisch volger van PSV. Precies een week geleden meldde Brian Ruiz zich voor het eerst in Eindhoven... voor een snelle medische keuring, daarna terug naar Londen... om de papierwinkel in orde te maken... En pas aan het einde van de week stond hij voor het eerst op het trainingsveld. Ja, we zijn topvoetballers. Topvoetballers. Die kun je op ieder moment in de hele wereld bij elkaar zetten en gaan goed voetballen. Dat, dat is het probleem. Zegt Willy van der Kerkhoff. Een van de namen van PSV uit het verleden natuurlijk. Dat is de, de kracht van een topspeler, dat denk ik al. Die kan een tijdje uit de relatie. Maar dat is net zo'n autorijden, daar verleer je ook nooit meer. En een goede, goede voetballer verleert ook nooit om goed te voetballen. motiveert denk ik ook voor de huidige, de huidige elftal van, van PSV. En ik, ik verwacht heel, iedereen verwacht heel veel van Roer samen met de anderen van Pesley. En als voorlaatste bij de selectie van BSV het veld op, Brian Ruwies. Haren in de gel. En in zijn eentje begint hij aan de warming-up in Amsterdam. Kijken of hij het verschil kan maken zo kort na zijn aankomst vanuit Engeland. Uh, ja, absoluut. Persoonlijk vind ik het een geweldige aankoop. En uh, ja, om die jongens toch een leider te, te geven, is denk ik Rubies gewoon een uh, fantastische voetballer ervoor. En even is dat een geweldige speler. Je dus. zei net, dat is een mooie aankoop, maar het is natuurlijk een huurling. Ja, het is een huurling. Maar als je, als je kan bewerkstelligen dat je met op je toch uh, Europees voetbal kunt uh, bewerkstelligen. En, en mogelijk Champions League kunt halen. Ja, dan is een miljoen uh, eigenlijk uh, een peanuts geweest. Een koopje. <laughs> ja, ja, een koopje, ja. Het, uh, spelen jullie nog voor de titel? Ja, absoluut. PSV moet altijd voor de titel spelen. En ook op dit moment? Ja, ook op dit moment. Je hebt de laatste kans. een van de laatste kansen hier Het zijn vier ploegen die meedoen om kampioenschap buiten PSV. Ja, dus je zult vandaag echt een stap moeten maken door Ajax te verslaan. Dan heb je één van die vier een beetje in de zicht. Maar anders, anders heb je echt een probleem. En als je vandaag hier zou verliezen of gelijk spelen... Ja, dan wordt een titelkandidaat minder als PSV. Allee. De wisselspelers van Ajax met 1. Dan kan de bal op Park komen. Park probeert te schieten. Daar zit Velp tussen tussen. Dan gaat de bal naar de buitenkant. Locadia. En die schiet hem naar voorlangs. Dat scheelt ook weer centimeters hoor. En zo is PSV toch gevaarlijker bij het tweehandelijke doel dan Ajax dat is. Wat ik er nog even bij gezegd wil hebben is dat het paasje op Locadia een heel slim, vernuftig wippertje was. En dat komt weer van Ruiz. Die dus als hij aan de bal komt dan wel degelijk laat zien dat hij verstandig voetbalt. Hij draait meestal vooruit open en past de bal ook meestal vooruit in. En dat hebben we, dat hebben we wel nodig in ons team, denk ik. PSV-verdediger Karim Rikik na aflopen in de catacombe. Zijn verhaal is een klein beetje vergelijkbaar met dat van Brian Ruiz. Hij door Manchester City uitgeleend aan PSV in de eredivisie. Ruiz uitgeleend door Fulham. In de Eredivisie? Ik speel nu een half seizoen in de Eredivisie. En uh, als ik naar mijn zin, natuurlijk. En, uh, het, is niet, het is niet dat je zo'n dat je 50% kan spelen. Ik bedoel, je moet gewoon elke wedstrijd weer, weer 100% inzet tonen. En ja dat, dat denk ik dat hij dat ook doet Ik I try to to do my best also and I think if we score the first half the game will be different. I think it's not a excuse but you know how busy was my week. Charles zegt Ruiz, het is natuurlijk geen excuus maar ik heb de afgelopen periode weinig gespeeld. Ik heb er met de trainer over gesproken of ik vanaf het begin zou meedoen of niet. Misschien the het was that I wasn't playing games. Luciano Narsing gaat in het elftal komen en Brian Ruiz ...gaat naar de kant. Die heeft zijn waarde gehad. Niet zozeer in uitdrukking gekomen op het scorebord... ...maar heeft wel laten zien dat hij het voetballen allerminst is verleerd. Ja, nou, ik denk dat... Uh, ja, ik zei het net, hij draait altijd open en, uh, en uh, kijkt altijd eerst vooruit... en uh, ...met goede steekbasissen. En ik denk dat hij uh, een hele goede versterking is voor Pacer. We aan het EK Short Track op 5, de Hockey World League op 4... het debuut van Clarence Seedorf op 3, Ajax PSV op 2... dan ontbreekt er nog eentje. Voor het slot van deze top 5 gaan we naar Japan. Nummer 1. Michel Mulder mag een slechte duizend meter rijden... en dan nog wordt hij wereldkampioen. Haast wel werkt het toch niet aan de start, hoor. Maar eerst moet hij het magisch doen. Michel Mulder uit Zwolle is vertrokken voor de 1000 meter waarop hij voor de tweede keer in zijn carrière dus wereldkampioen moet gaan worden. Hij ja, wist wel dat ik het kon natuurlijk. 1, 10, 1 wordt het. 1, 9, 6, 9 is voldoende om voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen sprint te zijn. Michel Mulder. Super gaaf. 27 jaar uit Zwolle. Kijk, kampioen worden is één, maar kampioen blijven dat is nogal moeilijk. Terecht kampioen. Shawnee Davis wordt tweede. Ik vind het ook super gaaf dat Daniel Davis geworden. Het kon eigenlijk alleen maar tegenvallen voor Michel Mulder. Hij begon aan het WK-sprint in Nagano als regerend wereldkampioen. En de meeste concurrenten besloten af te zien van deelname. Want een reisje naar Japan paste niet in hun schema op weg naar Sochi. Maar Mulder slaagde. Hij prolongeerde vandaag zijn titel, vooral dankzij twee overwinningen op de 500 meter. We kijken terug op dat WK-sprint met Jochem Uithagen... de tweevoudig Olympisch kampioen van 2002. Ik zeg het er maar even bij. Die een lichte voorkeur had voor de wat langere afstanden. Goedenavond, Jochem. Toch wel. Ja, Goedenavond. toch wel. Hoe overtuigend vond jij het optreden van Michel Mulder? Heel overtuigend. Ja, absoluut. Um, kijk, zijn 500 meter van de zaterdag was natuurlijk gewoon fenomenaal... als je gaat kijken naar wat concurrentie deed. Um, en daar leg je natuurlijk al een hele grote basis... met gewoon een, een, een prima uh, 1000 meter erachteraan. Vandaag wederom vermogen vroeger winst op een 500 meter. Ja, dan kan je bijna een zetel naar de, naar de 1000 meter toe. Alleen moet je het daar wel laten zien. En wat natuurlijk opvallend is als je gaat kijken naar de tijden, zie je dat de toprijders het vandaag wel presteren om de 1000 meter toch weer uh, nou bijna net zo hard te rijden. Of bijvoorbeeld als Jenny Davis, die tweede wordt uiteindelijk een hele strakke 1000 meter neergezet. Maar ik denk dat Michel gewoon echt wel heeft gedaan wat hij kan doen. Dan is gewoon vier hele strakke races rijden. Zoals je ook moet doen om wereldkampioen te worden. Ja, op de 500 meter ongenaakbaar en daarmee ook de absolute favoriet voor de Spelen? Um, Eén van de favorieten. Wat je toch ziet, um, hij rijdt gisteren een hele goede 34-83. Hij rijdt vandaag slechts een 35-12, zeggen we tegenwoordig al bijna. Ja. Um, dat is natuurlijk best wel een grap als je drie tiende verschil ertussen hebt. En dan zag je over de hele linie dat er we vandaag wel minder hard werd gereden. Um, maar je kan je geen foutje veroorloven op een, op een 500 meter. En uh, dat is toch iets waarvan je, ja, waarvan je wel af moet vragen: van, is, ben je dan absoluut kandidaat voor een, voor een Olympisch gouden op een 500 meter? Nou, hij is een absoluut kandidaat, maar het moet echt wel helemaal foutloos zijn. En um, als je ook de verhalen hoort en het een en ander leest, zegt je ook van ja, zo'n. Uh, Springtunnoor is net even wat anders omdat je weet dat je over vier afstanden gaat. En als je nu een foutje maakt op een 500 meter hoeft dat nog niet helemaal uh, defectief te zijn voor je wereldtitel. Nee, en dat is anders uh, straks in Sochi als het gewoon om de individuele afstand gaat dan die 1000 meter. Ja, je noemde hem al, uh, Shawnee Davis. Ja. Met een fenomenale uh, tijd voor daar in elk geval, binnen de 1,9. Ja. Uh, heel knap, hè? boven zijn eigen wereldbaarsrecord uh, daar. Het is gewoon echt een hele, hele goede tijd. En wat je dus ziet gebeuren. is dat. Sjani met echt twee mindere 500 meters. wel weer op het podium staat. op slechts 0,7 punt achter, zijn, achter de Michel Nouvel. En ja, qua duizend meters. is hij natuurlijk ongenaakbaar. Hij slaat ook gewoon een gat van. Uh, ruim 16 naar de nummer 2. Dat is natuurlijk 0,3 punt op zo'n onround. Uh, sprint nooit. dat is best wel veel op één afstand. Ja, de kandidatuur gesteld voor uh, de Olympische Spelen. mochten we er ja. nog aan twijfelen. Hè? Heet dan de vrouwen. Nee, precies. Het verhaal van Margot Boer. Heb je het ooit meegemaakt? Heb je het ooit zo uh, zout gegeten? Vier keer podium, waarvan drie keer tweede en toch als vierde eindigen in het ja. eindklassement. Ja. Dat is heel triest. En dan zie je dus het verschil tussen de... Um, ja, het verschil met name ook naar Richardson en Hong Zhang, de Chinezen, die dus een, een, een, een duizend meter rijdt op de tweede dag die zoveel, uh, of zo goed eigenlijk zijn, van, met name de budget waar eigenlijk mijn Boer gisteren voor haar doen een hele goede duizend meter reed, maar vandaag gewoon he, daar niet lukt en ze toch nog derde wordt... maar gewoon te veel, te veel naar het leven ten opzichte van de Chinezen en de Amerikaanse... en daardoor gewoon haar plekje in het klas mensen. Dit, dit is heel zuur, uh, maar had ze haar tijd van gisteren gewoon gereden. ...dan kijkt ze heel snel nu mijn naar scherm nog... ...volgens mij had zij dan... Uh, ...dan had ze sowieso volgens mij brons uh, gehaald... ...en misschien bijna wel zilver. Ja. Zij Zo presteert goed, dat kun je wel zeggen. Met name haar 500 meters waren goed... ...maar als je haar reactie ja. ziet na afloop... ...stapt ze nu toch met een rotgevoel dat vliegtuig in, lijkt me. Ja, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Kijk, uh, ze rijdt hele strakke 500 meters. Um, is heel constant. Rijdt gisteren een fantastische duizend. Rijdt vandaag een derde tijd... Maar ze is gewoon te langzaam om de meiden die achter haar staan voor te blijven. Dan zie je dat het verschil tussen, nummer. tussen haar derde tijd en de tweede tijd is uh, ruim zestiende. Is bijna zeventiende. Ja. En dan pakken ze zoveel voorsprong mee uh, dat dat gat niet meer dicht te maken. En dan snap ik dat ze met een vervelend gevoel naar, uh, naar af gaat rijden. Ja, en dat moet je dan toch meenemen daar naartoe? Ja, waarbij ik, als ik haar coach zijn, wel zou zeggen... Van, kijk vooral ook even naar de duizend meter van de dag daarvoor... Dan kan je het dus wel. En ik denk dat zij, eh, wat dat betreft, vind ik op de 500 meter even laten zien dat ze heel stabiel is. Dat moet ze meenemen. En 1000 meter is zij eh, over het algemeen echt ietsje minder goed. Maar die zijn in verhouding al veel beter geworden. Dus als je het zo bekijkt, dan eh, bekijk je het vanuit een andere visie. is is dus wel enorm vooruit gegaan. Heeft ze alleen pech gehad dat er vandaag twee rijtjes zijn die een hele harde 1000 rijden en voor haar eindigen. Ja. En daarmee het klassement voor haar ook echt fysiek Kort antwoord, uh, of het verstandig was om af te reizen naar Sochi, kunnen we pas over een paar weken uh, beoordelen. Maar wat denk jij nu? Um, ik denk van wel. Uiteindelijk vind ik ook dat je niet voor de feiten weg moet lopen en kan niet alleen maar jezelf op scherp zetten. En um, als je naar de vier afstanden kijkt, heeft ze drie goede afstanden gereden uh, Moeten ze vooral leren dat ze naar de vierde afstand ook nog. Uh, ontzettend scherp moet blijven om dan het onderste uit de kant te halen. Dat is niet helemaal gelukt, maar ik vind niet dat je dat je zichzelf heel erg negatief moet gaan benaderen. Ik vind dat ze voor de rest gewoon prima afstand heeft gereden. En de bloemen heeft ze achtergelaten. Zo heeft ze uh, laten weten daar. Geen behoefte om ze mee te nemen terug naar uh, Nederland. Nee, nou, dat, is, dat is haar keuze. Maar ik, ik, nee, ik, ik kan me haar gevoel voorstellen. Maar ik denk uiteindelijk dat je wel vooruit moet kijken. naar hoe stabiel ze voor de rest rijdt. Ik heb ergens in mijn buik uh, het gevoel van heel vaak die vierde plaats. Het gaat een keer naar haar toekomen. op het moment dat de recht omdraait. Jochem, dankjewel. En fijne avond Absoluut. nog. Goed zo. Bye. Hoi. Hoi. Een laatste bericht dan nog. Snowboardster Cheryl Maas is bij een wereldbekerwedstrijd in Stoneham in Canada als tweede geëindigd op het onderdeel sloopstijl. Daarmee bevestigde Maas haar goede vorm op weg naar Sochi. Charlotte van Geels voldeed in dezelfde wedstrijd aan de eis voor kwalificatie. Op de sloopstijl eindigde ze in de halve finale als derde. In het eindklassement werd ze daardoor zevende. De eis van NOC en NSF voor olympische kwalificatie is een top 8 notering. Maar op basis van de internationale eisen is de kans zeer klein dat ze ook daadwerkelijk naar Sochi gaat. Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen het Oog op Morgen met John Jansen van Galen. Fijne avond nog.